Dat is nogal weer. In als zeggen ze, verlaten weer. Ik pas dat er nou enorm veel mensen, veel radio zitten te luisteren, want het is toch hier weer veel bij te komen. We gaan zeten van de wind. En baaf en toen een goede reeds in haar gezicht. Het is niet alles, als je na de moet. Het is te slecht vinden om te uit te jagen. In alle geval, ik heb dat juist gehoord, want ik was er verleden wijk niet. Hè. Ik heb er geprobeerd zijn van in haar beumon van alle toer, maar ik grok toch tot bij haar niet of anders was het andersom. Eh, van die pillen he, loodde, uh, een pillegift. Ja, ik herinner me dan nog dat geen tuitba, Beekman of of Verbruggen verbruggen achter een kilo witte boentjes ging, of zo. Dat was allemaal los. En de patten deed een bruine papieren zak en een grote schupper en de niet. En als dat een kilo benaderd was, dan werd dat dikke een snikken gezegd. Easy man, en dat is voor jouw pillen. En dan deden ze nog een klein bek en ba. Dan het goed over zijn gewicht ging. Een pillegift. Ja, dat is een schoenboot. Ja. En heeft de hebben niks gekregen, de sens via pillen? Eh, volgens Chefke Keuning, want dan heeft daarover in hier een, een boekje geschreven, kost dat ook een fooi zijn. Ja. En dat is via pillen. Ja. Ondertussen is er iemand binnengerokt Hallo. Ja, hallo René en Lode, goeiemorgen. Goeiemorgen. Dag, Dag Louisa. Dag Louisa. Ja, het was ook over die pillen. Ik ja. dacht dat dat was voor ja. de moeite. Dat is via pillen, dat is voor de moeite dat je daar niet voor tot die te komen. Ja. Voor het commentaar. Of was ik een commissie gedaan had, of zo was misschien. Geen ja. Maar dan deed ook nog iemand een pille dronen, Ja. Hè? Dat is wel leuk, hè. Ja. Ze ja, hebben de, hem daar de, een pillen gedroogd. Ja. ja. En een zuurpille, het ook, hè. Een zuurpille? Ja, dat was nogal een zuurpille voor te slikken hè. Dus dat was iets moeilijk, iets niet gemakkelijk. Dat was, ja, ja. dat was toch maar een zuurpille. En een zetpille, dat is je ook, hè. En een zetpille men ook, hè. Ja. ja. Dat was de pillen, dat voor pillen, dat kan ik nog vaak niet zeggen. Daar Louis schoolboot voor, schoolboot voor voor de, de Z-pillen. Ah ja. Louis dan aanbellen in Tijtikkers, ja. Dan we ja. ja. ons dan opgegeven te vragen wat dat was, en dat was dan een suppo eigenlijk. Hè. Ah ja. Ja, ik weet dat je dat nog herinnert. Hij zou aan die zelf niet eens moeten zeggen, want we loeren hem niet. Hè. Ah ja. Misschien heeft eh, en een Viva nog niet gevonden, we zouden hem niet keer moeten tegenkomen, want dat was ook een toffe voor bellen. Ja. ja. Dat, dat was Is dat alles? Ja, Hij ik was het. niks geeft niets nu. Dat Verblester Verblisterd tegen dat gat, Ja, Ja, ja. ja. ja. En verschijn. Verschijnen ja. of ja. verschijnen. Ja. ja. Ja. Dat verschijnt nogal gemakkelijk. Ja. ja. ja. Van stof zeggen ze dat ook, hè? Ja. ja. En een drift. Ja. Een drift? Ja. Dat kennen we niet. Nee? Nee, dan het is toch geen reclame voor waspoeier of zo? He. Nee, die, die nee. heeft met pas op rustig geschreven. dat ja, zij ja, ja. in ieder geval, als ze het goed door. Doen... Ja, Jonge dan dat moeten den dan, zelfs hè. eens iets zeggen. Ja. Uh, Lode, wat was dat woord, wat dat we nog zochten? Dat passé, nee, maar. dat de Seul-Louis dus ook, is... ook ja, niet. Jonge ja, maar ik zeg daarna, voordat dat je overschakelt. Ah, ja, ja, uh, ja, ja. Dat passé de veu mag nog gebeld Zal zou dat weten he, wat dat, dat is: kapucienebuit. Kapucienebuit. Wat dat, dat betekent. De veu de Louisa blijft even aan de lijn. En daar is vermoedelijk weer iemand aan de lijn. Hallo. Dag, Dag Marcel. Marceli. Ja. Zie ja. nee. daar is dat van tijd geen geen met een stumper, waar als ze de in tijd soep deed. Nee, nee. Dat is een pas Ja, Maar oh, dat ja. was Een uh, pasfiet was al te Ja, dat was het eerste ja. Nee, want hebben we op een op het opgekregen? En een alapken. Heb ja, je dat al gehad? Een alapken. Een alapken. Een halfken. Ja. En ijsmelk. Ijsmelk. Maismelk, ijsmelk, ja. Nee. Dat moet even aan de lijn blijven, Marcel. Ja. voor dat halfken en voor dat ijsmelk. Ja. Ja. Nee, goed. dat ken we niet. Ja. Dat moet Marcel ons een keer uitleggen. Ja, daar. ja. Dat mag nog altijd gebilwerven, je capecine, en dat passé. Hallo? Ja, er is een van oudermaat nodig. Aan raf, ja. In verband met de pillen. Ja. Ik ken daar nog een andere betekenis over goed. Ja. Het pille is kind, zeggen ze in ons. Ik weet je dat mensen weten wat dat is? Een pilletjeskind. Een pilletjeskind, ja. Het is hier kind, hè? Nee, nee, nee. Een pilletjeskind. Tja, ik we niet Ja, men nog niet gehoord? Dan moet ik het even uitleggen. Ja. En dan nog, uh, ja. nog iets vragen uh, ja. over die snurk. Ja. Hè? ja. Uh, die schaal, dus dat gedragen wordt door de vrouwen hè, ja. bij gelegenheid, hè? Ja. Een begrafenis of een doop, of ja. zoveel vijf en 6. Eh, wat is de officiële benaming daarvan van snurk? Want dat vind je nergens terug in Van Dalen. Oh, in geen enkel woordenboek vind je dat terug, hè, snurk. Als je naar snurk gaat zien, dan staat dat in snurken, ja, uh, ronken bij het slapen en zo. Ja. Hè? Ja. Ja. Maar maar je zegt, ga alleen een jong dat dat zo vindt, ja. <laughs> maar trekt trekt zijn schavers op, dat wil zeggen dat hij ook niet gevonden nee, heeft. Ja. want dat is zijn werk, dat allemaal opzoeken. Nee, ik heb hem ja, overal gezond, ja, wat nou. dat kan een afleiding zijn, alhoewel dat die nas in gebruik was, wel, ja, ja, dat weet de ik de ja. snurken aan, ja. of zij dus snurrek aan. jongen, ik kan nog een keer extra zoeken naar de etymologie ervan, maar uh, ik kan het niet direct zeggen, ja. dat is voor volgende week ja Is goed? Zeg, en uh, yeah, mag ik dat dan uitleggen van dat pilletje? Ja, schien? maar aan de telefoon, liever. Een, liefde, een he? minuut, hè. Ja, ja. Echt op de telefoon, hè. Ja, ja. Dus een pilletje schiet. Dat is het nog via af of er is al terug iemand binnen. Hallo. Ja, nee, ik ben zeker al binnen, joh. Ja. Uh, ik heb twee nieuwe paas ook. Ja. Het is een leen. Leen? Leen, ja. Ja. ja. Het woorden, dat is slap. Slap, slap. Ja. Um, daar niks met melk te maken, slap. Jawel. Ja, ja, ja, ik weet niet of dat we dat al behandeld hebben, maar eh, nou, hoe nou, heeft dat dan niet veel meer van me onder een oorlog. Dat was het veel slaap En dan heb ik het volgende gaat ook nog in de eh, wijk. Alleen en meer als die een betekenis, Paseke. Ja, ja, ja. Ja, dat moet dan ik dan zelfs niet zeggen. Ja, ik, en ik heb dan ook nog eh, in de wijk nog iemand met mij gehad en daar zei, ja. wat moet ik al voor de commissie? Ah ja, voor de commissie, ja. ja voor de commissie hè? Een commissieloon als het ware. Ja, wel, ja dat ja. kan dat ja, zijn Waar moet ik aan de commissie, ja. En heb uh, je dat commissie goed gedaan of slecht gedaan? Hè? Dat kon ook voor ja. En een grote commissie, dat is nog iets anders. Ja, dat weet ik ook. Je <lacht> <lacht> kent ze goed, ga ik We moeten er van erven weer naar buiten gaan. <lacht> ja, nu nee, was dat mee. toch zo. Dus te zien als het wordt dik, dat dus moet niet worden gaan. Hè? Nee, niet, Nou is er al meer en meer binnen. Wat is zeg, je goed weer vandaag? Lieve nee, Kamraut, ken, ja? ken je nog uh, die in baat uh, Ja, luister, ik denk dat dat moet zijn uh, gewas die gebruikt wordt voor thee te maken. In de slag van wat daar gaat een in het Ik denk dat dat zo moet een wild gewas zijn, Tegen u zoeken zijn die in de bos nog wel vochtig is. We hebben het opgeschreven, maar in die betiek zijn we toch niet opgekregen. dat is een hoeit aan me ja. Het heeft alleszins iets te maken met gewas. Dat is al zo. Maar het is geen wat zou ik zeggen, geen medische eigenschappen alleen. Ik zeg het niet, voor hebben dat wel. Maar bah, he, voor de mensen dat lusten, ik zal het toch een keer geirren bevestigd worden, omdat dat zo, ja. volgens mij, zo schoon gevonden Zeker. is. En dan, dan hadden we nog een drift. Dat ken ik. <coughs> ik niet. En ja. ijsmelk. Ik misschien kan dat, dat is wel lekker slap, ik weet niet. <laughs> en een ja. ijsmelker, dat moet er beter mee te maken. Je, dat is weet ik daar gaan we nog een keer naar zoeken. Dat ja. blijft nog even aan de lijn, mevrouw. Ja, voor Delene. Bedankt voor de telefoon. Delene, voor de Slap. Hallo. Goeiedag meneer. Dag mevrouw. Uh, ik had daar juist gehoord dus dat er iemand vroeg naar de juiste benaming van een snurk. Ja. Uh, ik bel vanuit Maasenzelen, dus dat is de hele Van Opwijk. Goed. Bij ons zeggen ze dat tegen een snirk. Een snirk, ja. In bozel. En ik dacht dat dat dus uh, een omslagdoek was. Hoe zeg je? Een omslagdoek. Ja. Dus, ja, ja. Dat is een grote vrouwendoek. Ja, ja, ja. Uh, die gewoonlijk dus schuin gevouwen. Ja. Om de schouders wordt geslaan. Ja. En, en, om het, en dat het bovenleven bedekt. Ja. Dus vroeger... Uh, ja, de vrouwen dat toch namelijk? Ja, ja, ja, ja, absoluut. En de de gilde vrouwen zo je... De gildevrouwen vrouwen zo je... Dat is ja. een snurk ja Dat is een snurk Als ze dus in hun vorm buiten komen... Ja, ja hè. En dat is een giele schoen hè En dat is een giele schoen ja. ja, dat is juist. Maar na, was de vraag dat ze ons stellen, hè, van waar dat, dat woord zou goed komen? Ja, snurk of snerk, gelijk dat je het vuil zegt. Ja, bij ons zeggen ze snerk. Ah, wel ja, maar we wisten wel de betekenis, maar we vinden in je woordenboek het, allee, het algemeen beschaafd. Dat bedoel ik. Hè. Ah ja. Daar zal ik er een keer verder achter. Ja, we hebben ja, ook al gezocht. En je hebt ook niks gevonden? Nee, nee, nee. <laughs> degene dat tabellen zaten, zei, we, zei snork, snorken en zo van alles, maar ja. dat is iets anders. Hè. Ja. Dus in mazel ziet dat je letterverschil. He? Ja, ja. ja, de ontronding, ja. ja, ja. ja dat klopt. He. Ja, de U wordt I. He. Zoals ja. dat een muur een mier zal zijn. Ja. En een deu een d. Een d, ja. ja. Dus dat is de ontronding, zoals we dat in de taal kunnen noemen. Het doet ons in elk geval plezier dat er ook niet iemand van mazel belt, ja. En van geen kant, want we spelen wel op zijn asses. Maar eigenlijk, uh, je ziet dat schil maar één letter. En het is plezant dat men ook niet mensen aan de telefoon krijgen van. Allee, ja. wij zijn ver. Pakbaar eigenlijk, bereikbaar. Mevrouw, nu dat u toch aan de lijn hebt en nu dat u van mazel is, kent u de uitdrukking schavakken vangen? Schavakken vangen. Schavakken vangen. Dat moet mazel zijn. Een schavakkenvanger, zeggen ze daar ook? Ja. Nooit gehoord? Ja, ik heb dat wel gehoord, maar de ja, betekenis het toch niet Misschien kunt u eens navraag doen. Ja, ja, ik vind dat wel zeker. En dan bel ons maar eens terug. Ja, ja, we okay. hebben het opgekregen oh. van iemand van mazel en welk kind het niet, maar het schijnt dus mazels te zijn. Ja, oké. Okay. Goed, ja. bedankt voor het telefoon en allicht tot de volgende keer. Ja, graag gedaan. Hallo. Ja, wel, alo, nee, ben ik het ik terug nog een keer. Ja. In verband met dat snurk, ja. maar is je zeggen eigenlijk in as tegen de snurk, het is te zeggen, wou, dat zijn al... Een categorie over als die gewoon nog zijn. Hè. Ja. Ja. Dus de a die zeggen tegen een snurp en een kem En dat is geaakt, en alle Loren zal daar ook wel kennen. Ja. En dat is zeker een meter tot een meter twintig in zijn vierkant. Ja, ja. En dat wordt toegevoegd in het halve, niet op een drauwk. Eh, als ze een kind droegen naar de doop, hm want dat wordt zo'n bundelje van hem ook. En als de vrouwen dat dan deed, dan de media, ook zo in dat niet ja, ja, Ja, ja, ja, ja. Maar die deed dat niet op een tip, hè. Die deed dat gele gans, dat was zo groot, want als dat op een tip was, dat was veel te lang, hè. Ah, ja. Dat sleept lang. Ja. Ze vrouwen dan gewoon in tweeën. En zo deden ze dan onder hun lerm zo, over hun schaaf en onder hun lerm zo met een bahien en dat was soms over in de winter, over een mantel of zoiets. Want dan had je nog een met vrienden. Ja. En dat was kleiner, en daar is hier in een draauw hoek gevallen. Je ja. hebt verschillende soorten. Maar dat eerste dat je dat beschrijft, daar zat ook een snurk tegen, Ja, daar waren een snurk tegen. Ja. En al wat er in een draauw was, dat was een sjal. Maar je hebt een lange sjal ook, je hebt een ja, ja. soort sjal. Ja. Je hebt een vierkant op een draauw en een, een gewone sjal, hè, dat je kunt knopen zo. Maar een snurk, dat was voor ons dat. En dus, die, was, die was gehaakt? En dat was gehaakt of Dan dat ik hem eens gehaakt. Ja. en dat was zo met bekken afgecrostet. Dat is heel schoonvaardig, maar dat werd maar gebruikt, want sommige vullen was dat een schoon stuk. Ja. En die witte, dat was voor een doop. En ja. die zwetten, dat was ja natuurlijk voor een begrafenis. Ik geloof dat dat zo precies vuren dat iemand al in zijn kas als nodig was voor voilà, neem ik dat. Aan. Ah, alleen voor die gelegenheden. Ik doop, doop, doop en, en in de winter ook. In de winter deden ze dat ook wel aan, maar die witte die ik altijd nog gezien, dat op een noot niemand die zien dragen. Ja ja ja. Die waren niet wit. Die waren niet wit. Dat was de witte snur. Dat was dus als als kind gedupt zoals ze als we de kerk gaan kinken doen. Ja. Dat, dat ze... kind werd ingerold ja. en daar werd een stuk over de vroedvrouwschouwver zo besmeten. Ja. Dat alleen, dan lag dat zo over daarmee lag dat kind onder beschermd hmm. zo. Ja. Dat zijn geen goeie vragen, maar anders kost het me dat vragen hè? er zijn nog wel goede vragen, maar niet in die maar betekenis. Zeg, lustig, dat was altijd een vreugde, geen goede vraag. Ja, die ja. Maar die ging van daar toch mee ook. He. Ja, maar dat ja. werd dan allemaal een mee te voet gegaan met een doop hè? Ah, aan mee Ja, wel, ja. Maar, of maar vreden, dan, wel, of je ging dat alleen nergens, Iedereen dan niet. Ah, we zullen de snurk met je gaan vragen. Maar ja, dan wordt je snurk, ja. Zeg maar, ben ik je dan mee, mee met reden dat al die, die oude mensen, die hadden toch een snurk? Waar, dat weet ik niet, hè. Nee? Maar moet die toch geen eens, hè. Op de dran. je moet de hele zijn. Geen... Nog een dat generatie kan. verder, pas. Ja, kan. dat ja. kan. Dat hij je een, een snurk. Maar was er was nog een pelerin ook, en dat was ook geaakt, ge ge hè. Ja, ja. Een pelerin, en wat was dat dan? Een pelerin, dat was iets op vorm, zo. Um, ja, gode, zeggen we ook, hè. Ja. Uh, dat is zo rondgeaakt frontgebrein en dat weer over de schavers gangen, zo zo, als de paders en over ja, kap zo. Ja. Alleen kind, ja. Je ja ja ja ja, ja, ja. Je, Pellerin, Dat ja. is een pellering. Een pellering. Ja, maar hmm. ze zeggen dat voor een mantel ook, hè. langer dan. Ja ja ja, ja ja ja. Een keep hè? Ja ja. ja, ja, ja. Dat ja. verkut, tot in de lende zo, ja. tot in de leen hè. Tot in de leen, en dan is het weer wat alleen. Ja, ja alleen? Maar, maar dat grote snurk dat was zo, ja, voor de kou en de witte, voor de... Doop. Voor de plechtigheden. Ja. Ik ja. doop. Goed verteld, uh, Louisa. Ja. En het want is allemaal opgesneven. Ik herinner me nog, he, dat weet ik natuurlijk nou ook nog uh, De plechtcommunicanten moesten in het uit de voet ook naar de kerk. Ja. En als dat redelijk vroeg was, dan gaan soms de plechtig... De klantjes niet, want dat was te goed. De hè, ook zo naar de snurken komen, omdat dat de krat was. He. En dan dat witte snurken op dat wit kleed, dan droegen ze dat soms tot aan de kerk. Ah ja. Nee, oh, ja. ja, maar dan ging ik me dat ook lenen, oh, ja. ja witte witte snurk, met een witte snurk, ja. Aha. Maar daar neem ik niet, maar als wetten daar neem ik. Dat is goed, wie dan? Ik heb hem dan een keer gekregen van Nee en ik heb hem dan nog. Hij ja, mag dan dat niet weg van. Een stuk. Dat is een schoon. Moet ik me kut meebrengen. Ja. See, daar is nog niet ja. voor tegenin te gaan, maar dat nee, nee, is nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nee. een beetje een beetje een beetje een beetje Zo beetje een beetje een beetje een ben ik, eh, ja, ja, zegt u maar. Maar het van achter hier. aardig ah, San. Ja, die snurken. Ja. Ik heb nog altijd een navelsnurk van ons moeder uitgedaan als ik ziek was. Als ik klein was. He. Ja. Dat was niet gehaakt, die geaakte snurken, dat is erachter gekomen. Ja. Die andere, dat was in een redelijke stevige stof met mals. Ja. Ik kan eens zeggen wat dat. Dat waren grazen, dat waren bruinen, dat waren zweten dat waren van alles zo. Dat is nog vroeger. Dat was, en dat was en, de vr als ze zeggen, dat was uh, in twee gevallen. Ja. Maar op mijn pad afwijzer niet. Dat was in twee gevaar, want dat was niet op een tip, want hij waren de te groot. Ah, dat is toch. Ik mij nog naar school geweest, ja? natuurlijk. Ja ja. Maar ja. dat was dus niet gehakt. Nee, dat is louter gekomen. Ja. Als ze de snurken niet meer verkocht, nee. Ja. Dan hebben mensen beginnen met het te haken, hij heeft ook gesteerd ja. in dat hij. Ja, ja, ja, juist. En dat wel. Dan, dan, dat was een louter uh, categorie die gehakt. Dat waren niet heel schoon, maar de vroeger. Ja, dat was een beetje kantig geweven, de, de chique, hè. Ja. Maar de wijk dat was een stev, iets heel stevig. Ja. Dat was, dat was niet geaakt, hè. Dat is louter gekomen. Dat heb ik in mijn tijd inwege weten, hè. Ja. Ja. ja, van dit ook Maar voor een tijd, van ons moeder, dat was een stevige stofzoe. En ook met vrienden. Aan. Ah, hoe kan en Aan de snurk het, het vrienden. Ja, ja. Normaal, ofwel, ja, dat was nog iets, en dat was zo precies een beetje, zou ik zeggen, in wollen kant... En dat was van onderzoek met zo. enzo. Ja. Ja. Dus, uh, Janneke, dat schijnt toch niet te kloppen met wat uh, Louisa zei, als, uh, als ze vertelde dat alleen gebruikt werd uh, tijdens uh, winter of doop of begrafenis. Nee, nee, alleen dat werd regelmatig gedaan. Maar hmm. dat ga snurken over, kinderen worden rap, wegzetten. Daar was dat een duige dracht. Juist. Daarachter is dat gekomen. Als je duidelijk ze weg, dat ze palto's aan. Hè? Ja, ja. Die zaten aan de mis een palto. Ja, juist, juist. En eh, die gingen hun naar de kerk. Over hun verschoot en hun snerukkaart. En ja. ze waren geklieden. Natuurlijk, dan als ze willen hun dingen, hun lange mantel zoeken, kon smijten ze ja nog een kapmantel. Hè? Ja, ja, ja, ja. Dat weten zij kapmantels. Hè? Die hoopportretten ziet er dan nog opstaan, die ook. Ja, kapmantels ja. hè. Maar dan zijn alle allemaal. De gewone. Daar zijn na nog geen kapmantel. Die gaan nee, nu sneruk. Ja, ja. Oei, goed, van de schipper kwam er maar het is nu, de mis. Mergens. Ja. Ja. Ja. Al het is maar in een commissie gaan doen, wat ja, ja. dan bouwt hem eens de vloesjes uit, een babaneer Joseph, en wat ja. weet ik, een babeeetman. Ja, ja, nou nog iets, uigjesmeelker, dat weet je toch wel. Hoe zeg je dat? Uigjesmeelker. Ja, Ons, je, dat weet je wel niet zo. die kocht een, een reuze muisjes op en dan gingen ze de, alle wijken dat geld ophalen, en moesten mensen alle wijken betalen. Ja, o, ik heb dat... hem nog mee, meegegeven, ik wil liever geen naam noemen, ik zal dat ja, natuurlijk zeggen. Ja. Ja, nee, ja, dat is... De bar was van Ulder. de dan gingen ja. ze van huis tot huis, dan waar, weet je wat ik bedoel? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dus, de... die... En als er zo'n boekskende stond van boven de nou, ook van ja. ieder, gingen ze ja. ieder week het geld tabellen met de mensen, hun huurgeld. En dat was een nausje. Dat, ja. ja. nou. oh, dat was een ja. nausje, Zeg, ik van welk jaar klapte van Oh ik kan als ik je kind was, dan hadden we nog de jaren. Ja, dan was het toch wel iets gegroeid, dan mocht ik al buiten lopen. Een jaar hebben we van nul en dan in een jaar. Maar nou, kut ze naar Noord, ja, ja. ja. en ze ja, nog er nog, huisjes ja, melkers. En vroeger wouder er ja. dan nog meer dan. Dat ja. is dat plezante. Nee, dat we dan nog vinden, joh. Ja. Ja, ja. Marcel ja, gaf dat op en ik zeg tegen Lode als, als het er plotte spelen, ik zeg dat moet oud zijn. Want als het per wijk moet ontvangen werden, dat moet daar moeite geweest zijn. Ah, wel, dat was. Ja. Ik heb daar moeite leon. Ja, dat kan ik geluren Ik heb daar moeilijke, geweten dat we het er beneden dat was nog met sukkels. Ja. Ik ben al zo content als niet dat ik dat pas zie, dat zien dat is allemaal zo in orde. Ja, dat is niet met haar kind, Ik moet er nog wat spieven als ik erop al paas. Ja, ja, ja. God, ik ze zelf toch wel eens merken slezen in een boot Ja, ja, ja. ja, daar heb ik allemaal meegemaakt, hè. Dus ga weet... is ik niet zelf meegemaakt. Ja, ja, nee, nee. Ja, ja, ja, ja, Ga ja, ja. we en ook wat slap is natuurlijk, hè. Wat? Slap slap. Ja. Als, als slap dat dingen, afgeroemde melk. ja, ja. ja. Slap. Zeg, dan ja. kan ik nog een keer terug op de ijsmelkers. Je ja. zegt ijje kusmelkers. kusmelkers, want dat waren gewoon kleine La, nee. ja dus ja. En, het, en uh, de centen die men ontving, noemde me dan ijsmelk. Dat kan zijn. Dat zei dat Marcel. Dan kan ik zeggen, he. het loopt niet goed, maar ah. ijje ik zal wel een keer nemen. He. Dat is goed, ja. <laughs> dat is niet om te zeggen. Ah, dat is vindelijk dat je ja. ons dat uh, meedeelt. We zijn ja. content dat we weer een stuk van as teruggevonden hebben. Allee, bon, ça va. Dat en die wel daar, ja. daar, daar daar ziet dat ook oh mijn kinderen men nog naar de school geweest. Ja ja ja. Oh ja, waar oh, ja, ja. oh, ja, ja. Bedankt. Hè. Beste, hè? Goeie zondag. Dag Sjallakar. Smelker is ons een dag goed, vind ik, Lode. Ja. He, dat is nog een stukje sociale geschiedenis van Azoek. En gezien wat er allemaal is. En het is eigenlijk nog zo ver niet, zo lang niet geleden. Het is goed dat we haar ontdekt hebben dat we eigenlijk niet wisten en wat weet er de volledige betekenis van. En per wijk moesten die zoekenlijs een beetje een huisuur betalen. Per mond zouden er al een keer een druppelje van afgekost hebben op En dan was er niks meer over. Ja. Ondertussen is er weer al iemand binnen. Hallo. Goedendag, uh, Loden ja. en René. Frans. is de Frans. Ja. Uh, ja, want pas niet naar. te zeggen. Ah, ik heb hem vast vanuit. Ja. Ja. sorry. Ja. Ja. Een toegezwijre, weet je wat dat is? Een want <laughs> Dat ik ook al niet goed, Bas. Ja, een toegzweer, Je, je weet het niet, Frans -Hiel. Ik weet niet, Jij, nee. oh, ik weet goed en het is, het is een plezant woord. Ja, maar ja maar dat zal he. het. het is Alla, al wat met toe begint moet plezant <laughs> zijn. He. Ja, en in verband met dat passé dat kan je ja, hem, he. ik al opgegeven heb. Ja, nog geen antwoord gehad. gehad. Ja, maar ik heb van de bij iemand geweest ja. en daarna nog een passé gehad ja. en dan ging Bill. Ja. Uh, ik zal die onder zijn voice geven langs deze kant, als naar het aan het is. Ah, ah, wil ja, nee, de, nee, nee, nee, maar ja. hij misschien al geprobeerd, want het is echt druk hè. Ja, want ik ben ook niet binnen, ik dus heb me ook wel 12 keer gedroogd. Zie ik hier, maar allee, de, de, de aanhouder wint Ja, ja, maar ja. ik heb gaar zeg, zeg Frans. Ja. En, en dat in zei zetten dat niet? Ik heb dat ook op, op dat gatenbuiten wilde zo. Ah, nee, nee. Het is nog betekenis. Ja, het is het anders, ja. meer ja. ja. dan weet ik niet. Wel, we gaan er toch een keer bevestigd worden. Ja. Want als we hem het laten nou dan zijn we niet zeker. Het kan in één uh, gehuchten of in één streek zitten. Hè. Maar hij wil iets te zien met, met een plant. Hè. Ja ja. ja. Het uh, zijn maar, maar iets, maar. Maar het is niet voor uh, geneeskundige nee. kruiden of iets van te maken, nee. Geen tijd. Nee. Nee, nee. nee. Je maakt hem er maar van. Ja. ja. <lacht> Allee, je moet dat een keer uitleggen vandaan. Toegswijk. Ik zal er loter zeggen: zich wil zien hoe plezant dat is. Ja, Bedankt ja. voor een telefoon. En misschien gaat dat kamerad niet bellen. Hè. Ik hoop het. Dag Frans. Het was een telefoon, niet was de veudu. En ik ga gewoon gaan opendoen. Daar stond hij in Draksen de Reiger, nat. En daar kwam hij ons uitleg geven over Slap en over De Leen. De Leen van De Deu en De Leen. Maar alleen dossier en over de afgeroomde melk, Chateau de la Ponte van onder de oorlog, als ze een keer langs de pomp gepasseerd waren, de kostte ook slap in me van melk. Maar dan mochten we een lameerpen hebben of niet, dat was geen avance, die kwam niet nag op, maar die, bak, die brand gemakkelijk aan. Dat slap. Ah, ik vind dat je de veel moet corroge Dus zo weer tot die komen. Maar ik zeg, maar jong toch, wat we belden dan niet? Oh, ik heb geen telefoon, zei. Is dat nou niet schoon? Maar ondertussen is er een binnen dat wel een telefoon heeft. Lode, luister het een keer. Hallo. Ja, het is Marcel. Ja, Marcel. Ja, het is wel he? schoobout, jongen. Ja, is een, ja. een ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Nee, dat kostte me niet. Ja. Maar dat snurk, hè. Ja, zeg niet. Dat, zegt dat was wel duidelijkse dracht van alle man. Ja. Van ja. gewoon volk, hè. Ja, ja. Maar dat andere sneurk, zoals je zei, dat was wel een tipsel, Ja, ja. Ja. Anders om loon, ja. Ja, ja, ja. En dat was ze ook moeilijk geweest. De jonge masker dronken, dat vuil, hè. Ja. Ze mochten dat dan zelf, hè. Ja, ja, dat is juist, ja. Maar <coughs> ik heb dat de vlees gehoord, En dat past misschien ermee. Een grote krol. Een grote krol? Een grote krol. Maar gaat in de klaan nu ook, hè. Ja, maar, maar het gaat over een grote, maar dat is in de klaan nu ook. Ja. Ja, ja dat zullen we wel een keer moeten uitleggen. <laughs> een grote krol. Ja. ja. Dat is goed. Leg het ons niet uit en, uh, over de telefoon, hè, Marcel? Ja, ja, ja. ja. Uh, Doe dat rap, want daar kan eruit van, van dingen gaan nog billen. Pazen, hè? Pazemen. Wie yeah. ja. Uh, daar van, van Frans de Trog, hè? Ja, van, Bedankt ja. hè, Marcel. Ja. Tot nog een keer. Hè. Ja. Hallo? Uh, meneer, ja, meneer, een naker. Is dat van al goed? Ja. Ja, mevrouw, wij van de naker al goed. En van een snijdlab. Ja, dat is ook al veel goed. Ook al veel goed. Ja. Dat is een schoteldoek. Ja ja ja ja, ja, ja, ja, ja. Ja, allee. Die naker is dus toch wel een emmer. Een emmer, dat is een emmer, ja. ja. Een maar dat werd in, in, in, in Mazel gezegd, hè? Ah, dan nou nog? Dat weet ik niet, Nano. Dat kan ik niet zeggen. Maar vroeger jaren werd wat dat, dat gezegd. Ja, ja. En, en van dat weet dat werd gezegd in Mildert. Ja, ja. Ja. Dus als vod uh, waarmee men insmeert? Ja, aan een schoteldoek, hè. Schoteldoek, ja. ook, En op een ja. manier, het is, het is juist, hè, ik als Ja, ja, ja, dat is juist. Zeggen die Naker, hoeveel liter ging daarin, mevrouw? Ah, ik pas niet dat dat een gewoon nemmer was. Een gewoon? Ja, dat was een gewoon nemmer. Dat was nog aan de keet uh, met de katrol naar beneden, laten in de put. Ja, aan de stierputten, hè. Ja ja ja, ja, ja, ja. Maar ze zaten toch zo tegen een gewoon nemmer ook, zijn een Naker. Een Naker, ja, ja. Ja? Ja. ja. ja. ja. Uh, ik heb van Camille van Naat nog een keer een, een versje gehoord en dat was dus het alfabet aan leren en dat begon met de A van Aker. Adelja. ja. Ja, ja, Dat was, was ook al lang geleden natuurlijk. Ja. ja. Goed mevrouw. nog een goede dag hè. zondag, bedankt mevrouw. Goeie Hallo. Ja, René, ik ben niet ja. nog een keer. Ja. In verband met aan Aker, dat is bij mij altijd geweest. Ja. In het oude van Belkast, als in Lampiet ja. daar hebben we dag een dag vier geweest. De Aker. Ja. Ja. Dat was dus zo een koperen emmer, zo gezegd en daar ging juist 10 liters in. 10 liters. En dat werd dan zo met een trechter in ja, water gegoten, dan ga ik wel paren, Ja. Dat was bij mij in tijd de naker Ja. je van... toch wel een andere bevestiging daarvan Oh wil wel ja, een, een, een nemerheid kan ook zijn in een waterput hè Wel ja, ja. Dat de maar dat is vaak de echte benaming van de niemer Maar dat was in koper, ja voorbij. Ja, ja. ja, want B mag met, met geen aanmerking komen met ja, dat werd alles eens ja, gaan ja. kapot hè. Ja ja, goed. Dat is met zetert zelfs, ja. ik weet niet of je al zetert gemokt hebt, maar dat, is, dat mag met geen uh, aarde in aanmerking komen. Oh, ja ja dat is delicaté ja ja maar het is delicaté als een geriet is dus ook zoveel te drinken ja maar je mag ik ja, maar een glas wijn ik kon er nog echt van zweten gister nog van geprikt en nou ik weet ik niet relik nooit ja. oh, nooit over ja nog met op mijn vrouw wordt nog lieer nog maar dan gewoon als een beetje de wind toe als dat nou wel af zijn ja dat is juist dus stond ik wel niet te lang in de windloop verstond wind ja ja, ja. ja, ja wind ja, er dan, we de de dan we zondag, keer, hè. ja ik was nog wel een wonder hè als ja 30ste aflevering van Dialectofoon op uw uh, Viva Radio op zondag.